11 uur Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A4 tussen Bergen-op-Zoom en de Belgische grens... en de A76 tussen de Belgische en de Duitse grens. Ook op andere wegen kan de politie op snelheid controleren. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeer. Snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. je lekker hard en zie je In Circus Sanford zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel oudje? Het was of dat album soms kon spreken, weet je nog wel oudje? Er was er ook een die met rozen pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel?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 Kom bij Zandvoort uit Zandvoort. En namens Mario Zandvoort, en iedere dinsdag neem ik u mee op reis. Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En zoals altijd beginnen we altijd met onze herkenningsmelodie die u zojuist hoorde van Louis Davids. Met Weet je nog wel, oudje? Een opname 1928. Dit u weer een hoop variatie van muziek van alle jaargetijden tussen de jaren 30 en de jaren 70 in. De in de volgende plaat die klaarstaat is Hattie Blok en Leenjongewaard. Jongewaard. Blok is geboren als Henriette Adriane. Blok, roetnaam Hattie, geboren in Arnhem op 6 januari 1920. Een Nederlandse cabaretier, actrice en zangeres... die vooral bekend werd door haar rol als zuster Clivia in de serie Ja, zuster, nee, zuster. Dat is natuurlijk van Annie M.G. Smit En een leuke wetenswaardigheid. Begin 2010 was ze te gast in de Wereldrijd door, waar aan het eind zij als zeer vitale negentiger zit aan tafel... niet met de deuren slaan zon. En dat met groot succes. Het fragment werd vele malen op de Nederlandse televisie herhaald. En op 6 november 2010 was ze te gast bij Paul de Leuw bij de viering van het 85-jarig bestaan van de Vara. Ook hier zong ze weer enkele bekende liedjes uit Ja Zuster, Nee Zuster. En vorig jaar was het die blok te zien in de videoprojectie... tijdens de voorstellingen van de musical. Herinnert u zich deze nog? De speelt u in de oude geworden zangeres... met wie de hoofdpersoon uit het verhaal een relatie heeft. Waarna ga je, ja, in de 90 en nog steeds, ja, behoorlijk vitaal... Ja voor u klaarstaan, het die blok, tezamen jongen Leenjongenwaard met mijn opa, mijn opa, mijn opa. Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en mijn opa was de kok. Bokkenwagen spelen en mijn opa was de bok. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa was er niemand zoals hij. En nooit was hij te moe van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk, deed spelen en mijn opa was het lek, mijn opa. En verlieten vrouw en kind. Maar geen tijd is daar tot denken. Want hun werk gaat al maar door. Zij dromen van hun vrouwen. En ze luisteren naar hun koor. Only good ...te laat met Breng Eens een Zonnetje. Een hit uit 1936 alweer. En daarvoor de Ramblers met Zeeman O. Zeeman. En daarvoor natuurlijk Hetty Blok... ...samen met Leen Jongewaard met mijn opa. TfM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort. De volgende dame die ik heb klaarstaan... ...is geboren als Maria Berendina Johanna Telgenkamp geboren in Oldenzaal, 14 juni 1934, Nederlandse zangeres. En uh, u kent hem waarschijnlijk onder de naam Mieke Telkamp. Het is vooral bekend door het lied Waarheen Waarvoor... waarmee ze in 1971 haar comeback maakte. Telkamp heeft tussen 1953 en 1967 vele hits op haar naam geschreven. Geschreven, ook heeft ze veel succes in Duitsland gehad... met als lied Prego Prego Gondelier. En ze won in 1957 de eerste prijs, de Gouden Gondel... tijdens het festival van Venetië... En zij heeft in 1962 aan het Knokkersongfestival meegedaan. En in 1964 in de Snip en Snap Revue ook nog eens gestaan. En uh, ze heeft ook nog eens, uh, net als Mona in het blad Story... heeft Mieke Telkom een adviesrubriek gehad in het concurrerende tijdschrift Weekend. Ik heb voor u klaarstaan, nooit op zondag. Mieke Telkom, nu hier op CFM Zandvoort. Dit melodietje zingt van zonnen en zeilen met jou op de Nederlandse zee.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 De teen staat helemaal alleen. Er is geen kans op dat ik nieuwe schoenen koop. Zodoende zoemt mijn grote teen de grond waarop ik loop. En van alle andere tenen om hem heen is alleen mijn grote teen fel overbeen. Vroeger heeft mijn grote teen het heel goed gehad. Ze waren met z'n tienen thuis, ze gingen dagelijks in het bad. Maar toen is hij van huis gegaan, de tijden wieren slecht. Zo kwam hij op zichzelf te staan en daardoor slecht terecht. Mijn grote teen, kom door mijn schoen zo heen. Mijn grote teen. Staat helemaal alleen. Was het nou nog zomer en zo af en toe is droog. Want als het regent, zegt hij, ik, ik zie nooit de regenboog en van alle andere tenen om hem heen. Is alleen mijn grote teen fel overbeen. Soms doet het mij toch wel eens pijn te zien hoe hij leidt. Niet dat hij ongelukkig is, hij voelt zich min of meer bevrijd. Maar net als bij een ander die voor het eerst in vrijheid leeft. Beseft hij nog maar steeds niet goed wat hij daar precies aan heeft. Mijn grote teen, komt door mijn schoen zo heen. Mijn grote teen, staat helemaal alleen.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 I'm ogen, en daarvoor Doris met Mijn Grote Teen, en ook nog Mieke Telko met Nooit op Zondag. CfM Zandvoort, u luistert naar Zandvoort en Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort, en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Iedere dinsdag tussen 11 en 12, en als u het programma nogmaals wilt beluisteren, kan het natuurlijk iedere zaterdag tussen 1 en 2 worden het programma nogmaals herhaald. De volgende artiest is Eduard Christiani, roepnaam Eddie, Eddie Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918 is een Nederlandse gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. Christiani is nog steeds actief als zanger, al treedt hij sinds 2008 niet meer op in zalen. Christiani staat in de Nederlandse, Nederlands-talige levensliedtraditie, maar behalve Lou Bandy en Willy Derby waren ook verschillende soorten Amerikaanse. Abonnement, amusement, muziek van invloed op zijn stijl. In 1939 was hij de eerste Nederlandse artiest die een elektrisch gitaar, de E-Phone Model Electra Model M, bespelde. Zijn gitaarsound werd bepaald door het geluid van het orkest Frans Wouters. Met de John de Mol op accordeon en Teil van Brinkhoff op viool. 1941 nam hij als eerste Nederlandse, Nederlandse gitarist een elektrisch gitaarsolo op. In ons gebouw, dat was heel Hilversum. En volgens mij heb ik dit verhaal vorige week ook al verteld. Ook al een nummer van de Eric Christiani, de man die regelmatig voorbij komt. Ik heb een nummer voor u uitgekozen, tegen 151. Ipipura, dat was een feestje. Driehoog vroeg mijn buurman als hij jaar was elke keer. Een ieder die hij kende bij zich aan huis. Daar schoof een vriend en vijand wat onwendig heen en weer. En zaten lang voor tien en alweer thuis. Maar eenmaal op zo'n avond, geloof me, het is waar. Toen moesten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar. Ze danste boemse decy als samba bij een Ze zongen: en we gaan dan, hallen dan, hallen huis. Toen kwam een polonaise, dat werd een hele hallen Ze zongen net hallen dan, hallen dan, hallen Ze zongen net en gingen door de vloer. Een omzette zat te het wou maar niet vandaag. Toen schoot opeens een tafel met kaarten naar omlaag. Hij riep naar onderwijzend, dat gaat maar uit de boer. De hele avond was hij niet thuis, nog gaat hij door de vloer. in geen jaren daar was er niet. Hoe gaan we een buur? Ze zongen net al grijp naar huis en ging het de vloer, de buurman van beneden lag slapend in zijn bed. Toen kwam door zijn plafond heen de visite aangezet. Hij zei, ik vind het heel aardig. Hoe kom je op die idee? Maar ga toch liever zonder mij door, ik doe vandaag niet meer Ja, yeah, dat yeah, yeah, yeah, was een feest, zoals er in jaren daar boven geweest heeft die avond een heleboel geleerd komt nu een polonaise weet hij het gaat verkeerd ze gaan nog niet naar huis toe hij vindt het allemaal best maar gaat dan vast de vaste trappen omlaag en wacht daar op de rest hey, hey, was geweest, zoals er in geen jaren naar boven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 Zonnetje gaat van ons scheiden, slapen wij straks ongestoord. We leefden de tijd van de leer, dat zandvoer. het Zandvoort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 Ik daar mijn grootste schat, een engel en ze had een wipneus en een kersemond. Kersemond, kersemond. Ze had een wipneus en een kersemond en wangen als twee appeltjes rond. Vergeet ik deze dag, als stem was als een lente lach. Van alle meisjes die ik zag, was geen zo lief als zij. Met haar wipneus en een mond. Met haar wipneus en een mond En wangen als twee appeltjes rond.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 Ja zijn heen gegaan En onze liefde bleef bestaan Op ons bankje in de laan Kijk ik nog even graag Naar haar wipnus En een kersenmond Kersenmond, mond, Naar haar wipnus En een mond En wangen als twee appeltjes rond Wangen als twee appeltjes rond Wangen als twee appeltjes rond het was het orkest zonder naam met wipneus en kersemond. En uh, de zanger die het oorspronkelijk gezongen heeft was Frits van Turnhout. Nee, van Turnhout heette de man. Een Nederlandse programmamaker en zanger. Voor de Tweede Wereldoorlog trad hij in dienst van de katholieke radioomroep, De Caro. Hij bekleedde vele functies, maar is vooral bekend geworden als presentator van de voetbal- en toto-uitslagen. Hij is beroemd om zijn manier van uitspreken van de uitslag 0-0. En hij dankt daaraan de bijnaam Mr. 0-0. Behalve radioberoepen was Frits van Turenhout ook nog zanger... in diverse jazzorkesten onder de pseudoniem Fred Starwood. En groot succes had hij met het lied Ze had een wipneus en een kersenmond. En tot zijn zesde kiept hij in het voetbalteam... van de Omroep Sport- en Ontspanningsvereniging OSO. En dit keer was het met de samenwerking met orkest zonder naam. En daarvoor hoorde u Jelle de Vries met Vers van de Pers. En ook nog uit 1951 Eddie Christiani met Hippie Pura. Dat was een feestje. En we gaan door naar 1954 en dat is Black and White met Geef mij de vodka, Anoushka. Geef mij de vodka, Anoushka en laat ons alleen. De vodka begrijpt mij, maar jij bent gemeen. Geef mij de vodka, Anoushka en kijk niet zo vaak. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dak in dak. Uit mijn desktop doen, en jij zet mij op noodrans en maar in die flat zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken, mij te weigeren en te schenken heb je dan werkelijk geen gevoel? Geef mij de vodka Anoushka en laat ons allein. De vodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de vodka Anushka en weiger je mij. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij. Het valt voor Ivan echt niet mee. Want Annouska kijkt voor twee. Steeds als hij een flesje wil, staat Anouska'm mond niet stil. Ivan laat dat, want ik haat dat. Hou je maat wat, want jou staat dat als een nette man. Niet dat je zoveel vodka drinken. En Grommen zegt haar dan. Zelf de nette man. Geef mij de vodka, Anouska, en laat ons alleen. De vodka begrijpt mij, maar jij bent gemeen. Geef mij de vodka, Anoushka. En kijk niet zo kwal, als jij zo blijft kijken. Ga ik kijk direct op straat. Ik moet dag in dag uit mijn best doen. En jij zet mij op noodranson. Maar in die fles zit nog een hele boel. Hoe kun je het ooit bedenken, mij te weigeren in te schenken? Heb je dan werkelijk geen gevoel? Geef mij de vodka, Anoushka. En laat ons alleen. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein, geef mij de Wodka aan Nuschka van Weiger gemein. Dan ga ik naar want die heeft nog meer dan jij. Sit mij op Klo dran, zo die Fless zit nog een hele bunt, hoe kun je ooit bedenken? meite te weigeren in te schenken, heb je dan wel lekker in je woon? Geef mij de Wodka aan Luschka en laat ons allein. De Wodka begrijpt mij maar je bent gemein. Geef mij de Wodka aan luska man weigert je meid. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan. Voor elke dag een andere smaak en hartas Dat lijkt een lang geen gekke idee. Ze smaakt naar kersen, sinaasappel, cola, pepermunt, caramel, ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten. De een behalve voor mij de vruchten. de vruchten, de bodevruchten. Voor een maar niet voor mij. U begrijpt, ik heb dat meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. Toen mijn vader vroeg. Maar Gisteren voorheen heb ik hem uitgebreid verteld: ze smaakt naar kersen, sinaasappel, cola. cola, pepermunt, karamel, ananas. Ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij Gingen hand in hand, de heus samen al gauw naar de burgerlijke stad. En op de vraag beloopt u haar eeuwige trouw. Heb ik gezegd, natuurlijk, wat ze smaakt naar kersen: kersen. Sinaasappel. sinaasappel, cola, pepermunt. Muziek van Ronnie Tober met Verboden Vruchten. Dat laat hij ook regelmatig voorbij komen in dit programma. Daarvoor Bobby Klein met Buffalo Bill Ballade. En ook nog Black and White. Het geeft mij een Wodka Anouska. De grote hit in 1954. FM Zandvoort. We zijn al bijna aan het einde gekomen van het programma. Als u het programma gemist heeft... dan uh, kunt u aanstaande zaterdag... Kunt u dit programma nogmaals beluisteren. Tussen 1 en 2 herhalen we dit programma. En uh, als u toevallige... Internet heeft een computer. Ja, niet iedereen heeft dat natuurlijk. Tegenwoordig zegt iedereen, het is vanzelfsprekend. Maar ja, mijn moeder heeft ook geen internet. Dus uh, misschien u ook niet, maar als u het wel heeft... dan kunt u ook via de website www.cfmzandvoort.nl... kunt u er ook uh, ja, uitzending gemist bekijken. Of aanklikken eigenlijk, het is niet bekijken. Maar dan kunt u daar de programma's nogmaals uh, een keertje rustig beluisteren... als u thuis bent en u heeft bijvoorbeeld niks te doen s'avonds... dan kunt u dat nog een keer beluisteren. Of in de ochtend, ergens wanneer het u uitkomt. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan: Ria Valk, Helma en Selma. Maar eerst de Ramblers. En dat is natuurlijk een, een jazzy-dansorkest. dat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest in Nederland. in het midden van de, ja, de 20e eeuw, om het maar zo te zeggen. De Ramblers werden opgericht op 1 september 1926. als cabaretorkest voor het cabaret Lagarde in Amsterdam. onder leiding van Theo Ude Masman groeide het uit tot het bekendste dansorkest van Nederland. De Oorspronkelijke bezetting was Louis de Vries op de trompet... Jan Gluhoff, klarinet en saxofoon... Gerrit Spruit, trombone, Tel U de Marsman... piano, Jacques Pet, de banjo door Kees Kranenburg... drums en Jack de Vries op de sousafoon. In 1933 werd het eerste radioconcert gegeven voor de Vara... en er zouden nog meer dan 2000 gaan volgen. De Ramblers introduceerden de swing in Nederland... En Jack Bulteman was de motor achter de Nederlandstalige succesliedjes. Als Wie is Loesje? Het proces van Pieter Swing. Meneer de baron is niet thuis. De Ramblers gaan naar Artis. Maar uh, Paul Roda was dat. En weet je nog wel, die avond in de regen. En ik heb voor u klaarstaan. De Ramblers met Weet Je Nog Wel. En ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week. En anders zeg ik, tot ziens. Jij stond op de tram te wachten... Ik zag je in de verte staan. Jij kwam naar me toe en je lachte. Samen zijn we voortgegaan. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen. Het was al overwegen en we liepen heel verlegen. Hij daar stond te wachten, het was al overwachten hoe we beiden vrolijk lachten samen. Ondermoeders waren applaus. Je wangen waren nat en je haar was nat. We trapten samen in een klas. Je merkte het niet eens. Dit moment Het mooiste van je leven was Je merkte het niet eens dat dit moment het mooiste in je leven was. Zeg, weet je nog wel die avond in de regen? Hoe we beiden zwegen, heel veel liefde en heel veel. We'll Dit is Tussen ons beiden, jouw liefde was. Maar heugelarij ik zeg vawel, lieveling, lieveling. Vergeet me snel, lieveling, lieveling. Ik zeg vawel, lieveling, lieveling. Vergeet me snel. Vergeet me snel. Vergeet me snel.